Schaatser Jorrit Bergma stopt bij zijn ploeg Jumbo-Visma. Dat gebeurt in goed overleg, zeggen ze. Bergma won tijdens zijn carrière bij Jumbo-Visma één WK-medaille op de 10 kilometer. Het is niet duidelijk wat Bergma hierna gaat doen.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 Let tell you all Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese Daar zijn we weer. Morgen is het weekend show. Morgen is het weekend. <laughs> en wat gaan wij doen vandaag? Wij gaan vandaag interviewen met een motorhandelaar uh, uit uh, Amsterdam. En die is een echte racefanaat. En die kent de uh, Yamati team. En uh, die kent uh, de racewereld. Rob Bron, Leo Comu. Leg de mij tijd eens uit wat het Yamati team is. Uh, Jan Aan Thiel, een... Martin Meijwaard. Okay. En dat, uh, die wonnen de eerste keer een uh, Nederlander die de Grand Prix won, nou, in ieder geval in de 50e Zee. Oké. Okay. Nou, mooi, toch? Ja, zeker mooi. Okido, okay heb je... De Grand Prix uh, van Assen was dat dan nogal. De circuit van Assen, oké. Okay. Daar zijn toch de meeste motorraces. Nee. In Assen? Nee, nee, nee. Ze rijden 20 of 24 per jaar en Assen is er één van. Ja, ja, nee, maar Assen is toch de grootste met uh, motorracen? Nee. Toch nog steeds? Nee. Van Nederland niet? Van Nederland? Wel. Oh, dat bedoel je. <laughs> niet van de wereld. Ja, het is hebben we het over. Oké. Okay. <laughs> Ik heb uh, Rosita Wurst met uh, Race Like a Venus. Ja.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 Het is een biest, het is een human. nummer is 666. U luistert naar Play It Loud, het hardrok- en heavy metal programma op ZFM Zandvoort.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 Ja, en dit is natuurlijk weer de intro voor Marcel. Ja, goeiedag, ja. dag Marcel. Goedemiddag Henry, goedemiddag Marja. Goedemiddag. We zijn er weer, dit is een mooie <laughs> dag. Ars, ja, eindelijk goed? hè, mooi weer. Nou, heerlijk, zonnetje, heerlijk. Worden we er vrolijk van. <laughs> ja, ja, ja, Yes, ja. Nou, komende maandag willen jullie natuurlijk weten wat er gaat gebeuren. Ja. Ik had uh, vorige week al een uh, tipje onder de sluier opgelicht. Ja. Om even Marie, in Boudewijn de groottermen te spreken. <laughs> uh, <laughs> Ik heb uh, maandag 11 maart een uh, band in de uitzending in het kader van Play It Loud Live. Dat is de tweede in uh, de noemer uh, sinds het begin van mijn uh, nieuwe programmering. Uh, deze band uh, heet Arluna en komt uit de omgeving van Leiden. Arluna, oké. Okay. Arluna, ja. Ze maken symfonisch uh, female uh, fronted uh, metal. Oh ja. Ze zijn een zangeres. Uh, heel aparte stem, een heel mooie aparte stem moet ik erbij vermelden. De vrouw zelf is volgens mij een beetje Aziatisch, dus dat hoor je ook wel terug in de sound. Heel apart. Ja, muzikaal ook lekker stevig. Hoe spel je dat Marcel? A-R-L-U-N-A, dus Luna in maan zeg maar. Arluna. Arluna, ja. Ze hebben de 22e van maart een album release van hun uh, nieuwste album. Uh, volgens mij een EP meer, want het nieuwe album bevat zes nummers. Het heet uh, Universal Destiny. Die gaat dus de 22e uitkomen. En uh, ja, daarvan hebben ze ook nog een release show gepland staan op de 30e. Die gaan ze houden, uh, samen met uh, de band Dance with the Dragons. Ook uit die omgeving. Iets zuidelijker gelegen ook de 11e omgeving. Niet. Huh? Oh. <laughs> en uh, ja, die, uh, die gaan dan uh, de hoofd uh, uh, die zijn dan een beetje de hoofdact van de avond geloof ik. Arluna die speelt eerst en dan Dance for Dragons. En dat vieren ze uh, dus de 30e maart in uh, WPC Nederland 3 te Wateringen. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is in de omgeving Den Haag. Oké. Okay. Dus uh, nee, ik ja, mocht ik er naartoe nee. willen. Dan uh, zijn er nog kaarten beschikbaar. Ik geloof dat ze voor 8 euro gaan. En dan gaan ze hun, uh, ja, hun album ook officieel releasen. En uh, ja, veel muziek uh, spelen van dat album. En daar ga ik ze alles over vragen komende maandag. Dus uh, ook over de band zelf, uiteraard. Hoe het tot stand gekomen is. Uh, de muziek, het verhaal achter hun uh, nummers. Ik ga ze helemaal aan de tand voelen over, uh, over de band. En uh, volgens mij komt de hele band langs ook. Gezellig. Oké, okay. ja, leuk. Dus het uh, wordt okay. een volle studio. Ja, en uh, ja, ik uh, ga ze uiteraard ook verrassen. Ik hoop niet dat ze luisteren, maar ik ga niets verder vertellen. Het dat ze wel luisteren. <laughs> Je weet het nooit. <laughs> Maar dat gaan ze mij ook doen, maar dat weet ik inmiddels al. Dus uh, maak toe alsof ik het niet weet. Uh, oh. wijf, uh, gaan ze mij ook verrassen. Dus uh, nee, ik heb er onwijs veel zin in, zij ook. En uh, ik ga uiteraard uh, al het uh, materiaal dat ze hebben uitgebracht tot nog toe, dat is een EP. En uh, het nieuwe werk uh, heb ik ook de primeur van. Dus dat ga ik allemaal draaien gedurende de uitzending, gedurende het interview. Dus uh, ja, oh, Goed. Ja, ik vind wel een Shamim Araluna, maar dat nee, is het nee, het, dat niet. Is het niet. Nee, nou ja, je, je vindt niet heel veel van ze op YouTube. Uh, ze hebben de EP wel al uh, gereleased op, de, uh, op YouTube sowieso. En 8 maart komt, dat is volgens mij vandaag, ja, officieel ook de nieuwe single van ze uit. Uh, moet ik even nadenken, volgens mij was het Edge of Darkness, als ik me niet vergeet. Maar uh, hou me even de goede. Uh, de EP is wel al te beluisteren, dus mocht je daar een nummer zo direct van willen draaien. Uh, het heet Salvation. Day. Salvation. Salvation Day. Oké. Okay. Die zou te vinden moeten zijn, mocht je dat willen horen. Salvation Army, Salvation Day. Okay. Ja, Salvation Day. Dus uh, ja, die uh, komen dus uh, uitgebreid langs uh, om te vertellen erover. Dus ik ben erg benieuwd. Okay. En in april uh, staan er ook nog wat bands in de planning om langs te komen. Dus uh, daarover, uiteraard, ook uh, binnenkort meer. Yeah. Uh, dus uh, ja, het gaat allemaal lekker uh, met Play It Loud. Oh, ja, het nou gaat een, een, heel goed. Ik vind het ja. nou een Amore ad Lunam. Nee. Nee, nee ik geloof niet dat je heel goed zit. Nee, hè? Je hebt het al goed getypt. Ara. Ar. A-R. En dan Luna. Oh, A-R. Luna, ja. En dan moet je hem wel vinden. Ja, Ar, -luna. Ar Luna Band zie je staan. Ja. Ar Luna Band, ja. Ja, ja daar zo staan ze onder op uh, YouTube, ook op Facebook trouwens. Maar de band zelf heet Arluna gewoon. Gevonden, ja. heel goed. Okay. Hey, en, ja. Nee. Ik had toch een vraagje aan je, ja, Marcel. Ja. Uh, we hebben zo een... oud-motorracer... en een, een motor uh, hier de, uh, in mm -hmm. interview. Ken jij ja. ook een goede... Uh, dark song... met motorgeluid? Een dark song? met Een metal nummer. Een metal nummer. Uh, ja, wat wel een lekker... Uh, metal nummer is... Uh, is volgens mij, als ik me niet vergis... van Saxon. Wheels of Steel, misschien is dat een leuke, dat is wel echt een typisch motornummer. Sex of Wheels het... of Steel, ja. Ja, en dankjewel. <laughs> Judas Priest, die hebben natuurlijk ook een aantal nummers gemaakt. Rob Halford is nogal een motorfanaat. Uh, Turbo is volgens mij ook wel een nummer dat uh, relatief motorgerelateerd is. Oké. Okay. <laughs> uh, maar Wheels of Steel is wel echt een nummer dat, uh, dat, dat rokt wel lekker. Ah, perfect. Van Exxon. Ja, ja, jij weet ook alles, hè? Prachtig. Ja, joh, jij ja, bent niet van iets metal. Uh, <laughs> <laughs> Metalhead, hè, daar weet je ook gewoon veel. Maar ik leer ook steeds bij, dus dat is wel leuk. Hartstikke goed. Ja. En uh, wat ik ook nog mee bezig ben, is een t-shirt. Ik ben oh. met het ontwerp bezig van een ah. Klee t-shirt. Mochten de mensen dat leuk vinden. Uh, hij is ontworpen en hij is onderweg. Uh, de eerste druk uh, was niet geslaagd, maar de tweede druk wel. Dus die is, uh, uiteindelijk uh, gaat hij ook te koop zijn. Okay, of de okay. mensen geïnteresseerd zijn. Yeah. Het zal niet goedkoop zijn, maar uh, ik ga uiteindelijk proberen um, ja, ergens anders uh, meerdere drukken te maken. Of meerdere prints. Okay. Voor een wat lagere prijs. Maar op het moment uh, is hij uh, 35 euro uh, verkoopprijs. Ah. Maar, yes. maar wel uniek. Uh, yeah. Maar wel een uniek shirt van Play It Loud. Achterkant staat uh, Horns Up en steam Metal. En dat zeg ik altijd na afloop van mijn programma uiteraard. Ah, ja. <laughs> dus ja, dat uh, moest, uh, moest er. Moest in. erop. <laughs> ja, dus uh, nou ja, daarover kun je ook alles uh, zien op Facebook. Daar komt het ook nog op te staan. Okay. Dus uh, ja, allemaal leuke ontwikkelingen. Nou, ja, heel goed. Zover. Ja, dat dus nou, was het weer. Nou, uh, Horen we je volgende, volgende week, week weer. Ja, ja zeker. Volgende gaan nou, we het best uh, weer, weer doen. Goed weekend. Yes, succes. Ik blijf luisteren. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Da. Doei. Goedemorgen, hoi. Ik heb nu uh, Redbone met de Witch Queen of uh, New Orleans. En daarna uh, This Mortal Coil met The Song of the Sirens. Oké. Okay. <laughs> Love me while loading Ships, so Broken love long Mortal coin with Song of the Sirens. The big new Leonard Cohen, with Dance Me to the End of Love. En c'est un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de mon cœur. J'appartiens. Oh. A plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans sa grâce, qu'il me parle. the boss!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 Le rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goe de l'eau, et moi, c'est l'évite de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin.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 Finaal, finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être worden. Mon, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de mijn mooie, jusqu'à la fin du jour. Ik ben ongelooflijk blij. Ik ben ongelooflijk blij. Ik ben ongelooflijk blij. Ik ben ongelooflijk blij. Ik fait, Et plus le temps nous fait tournant. mais n'est-ce pas le pire pierre.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 Daar ben ik heel blij mee. Uh, Ak is in Zandvoort komen wonen. En uh, toen uh, kwam ik hem tegen... op, een, uh, op zijn, op zijn uh, scootmobiel. En... Uh, want ja... Uh, uh, Ak, je hebt een ziekte, hè? MS, ja. MS. En... Uh, ja, nou, hij gaat hartstikke goed, hoor, trouwens. En hij zit niet in een nieuw unicum, maar... Uh, ja, wat, wat Ak is... Ak, is, uh, Ak had een motorzaak in Amsterdam... En uh, hij was een beetje een racepromotor. Hij schreef veel in het motorblad. Wat bijna iedere motorrijder las in de jaren zeventig. Uh, hij kende het Yamati-team goed. En Leo Commu, Rob Bron. En ja, je bent ook een beetje een wereldreiziger. In ja. Indonesië geweest, gewerkt. yamaha team in, in, in ja. Indonesië. Ja. En helikopteronderdelen. Ik werd ingehuurd door Yamaha om raceteams te leiden op de wereld en dat was in hoofdzaak het Verre Oosten en dat was uh, Singapore, Kuala Lumpur, Penang, uh, Taiwan dat was een heel mooie tijd ik wil trouwens zeggen wat ik vind van uh, motorreizen dat is het uh, mooiste spelletje ter wereld zo is dat, ja. Uh, uh, want het is het spelletje met de dood. Dus dat is een heel spannend spelletje. En het uh, meerdere van de rijders weet dat ook. En helaas zijn we een hoop rijders uh, verongelukt. Ja, ja, Zoals Paul Lodewijks helaas. Ja. Leo Comu. Ja, Leo ging in het bos. En dat vond ik heel prijswaardig van Rob Bron... dat hij stopte, die stopte bij de pitch om te melden dat er een ongeluk was in het bos. Met Leo Comu. Ja. Yeah. En dat kostte hem zijn Nederlands kampioenschap. Oh ja? ja. Is dat is niet? Je kunt zeggen van Rob allerlei lelijke dingen... maar je kunt ook een hoop fraaie dingen van hem zeggen... Ik, de, uh, hij heeft een keer uh, op Assen gereden, 500. Fantastisch. Ja, ja, Wat ja. een talent. Achter Agostiniaan. Ja. Ja. Derde geworden in het wereldkampioenschap. Nog nooit een Nederlander gelukt. Ja. In de ja. grootste klasse. Ja, ja. ja. ja zeker. On onmogelijk mens. <laughs> <laughs> nou, je kan wel lachen met, hard, met hem. Hij heeft wel humor. Ja, dat wel. Maar je had toch ook Wil Hartog, dat was toch ook een hele grote? Ja, ja. En er was er toch nog geen de Witte Reus? Maar die, ja, dat is, ja, dat is Wil oh, Hartog, is maar, maar die, wil... Die, die zijn niet dood, hoor. die, die leeft nog steeds. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Nou, u nou, het over Wil Hartog heeft, dan wil ik ook Tij beeld noemen. Dat mm. vind ik uh, twee rijders met een hele nette rijstijl en ook nette mensen. Ja. Hele nette, keurige mensen. Tevens wil ik, wat, waar weinig aandacht aan wordt besteed... maar aan rijstijlen. Ik viel me altijd op zoals Boet deed. Boet, ja. Boet zat altijd dwars in de hoek. Met die andere, andere, die leunde mee, maar Boet, die zat er haaks op. Ja, nee, dat vond ik wel heel erg mooi. Ik heb nog gereisd met Boet. Ja. Of ja. In de 350 e met een gelene motor. Ja, wij, kijk, dat is wel mooi dat ik met u schrijf. Want wij komen alle twee uit een tijd dat er geen geld was. Je moet niet vergeten, in die tijd was er geen geld. In de jaren zeventig, ja. Bijvoorbeeld, Yamati reed naar een race in Tsjecho... met een begrafenisauto. <laughs> Achterin stond de motorfiets. Rechtop ja, of liggend? Ja. Rechtop. Ah, rechtop. En Jan en Martijn zaten voorin en Paul zat achterin. <laughs> Zo ging dat. Ja. Geen rode cent. Nee, en toen was er nog ook het ongeluk dat ze... Of geen ongeluk, maar... Tegenvaller. Een ja. tegenvaller. De motorfiets ging stuk. Was Ach. ook niet te repareren, dus ze kregen geen startgeld. Oh, dat baal je van, ja... Maar toen de tijd was er nog uh, het begrip solidariteit. Dus iedereen lapte. En iedereen die gaf uh, jerrykens met benzine. Dus komt er weer naar huis. Ook de uh, deed mee. En, en uh, Phil Reed en al die uh, ja. mensen. Allemaal ja. lapten ze ja. mee. Ja. Oh wat ja. leuk. Goed ja. verhalen. Ja. Ja. Maar ja, dat was de tijd nog dat men in vrij normale auto's reed. En dat men niet met die grote campers kwam. Ja, met die... ja. Zoals nu, ja. Je hebt ook nog uh, een interview gedaan met, uh, met uh, Jan Tiel. Hè? Dat is de, de stille wereldkampioen. Ja. Heel mooi artikel geschreven. Ja, wat, wat u niet moet vergeten, en dat vind ik heel belangrijk... dat, kijk, Jan en ik hadden heel veel ideeën... maar degene die ze verwezenlijkte was Martin, Martin Mijwaard. Ja, die kon alles maken. En die wordt zelden genoemd. Ja, ja. Maar Martin kon fantastisch met draaibank, freesbank, kon alles maken, versnellingsbakken, boogframes, van alles. Echt briljant, maar een, een boer. <laughs> <tacht> Het was een boer. Er kwam nooit een woord uit. Ja, hij was heel stil. hè? Ja, ja, ja, hij ja. wilde nooit in de voorgrond. Hij was nee. een geweldige vakman. Ja, hij was een vakman. Wat zijn ogen zagen, dat maakte zijn handen. Ja. Zullen we een plaatje doen? Ja, je, je, je, je was favoriet van Hans Dulver. Bijvoorbeeld, was een vriend van je? Ja. Of van candy, candy, candy. Of Candy. Zijn dochter. Ik, uh, ik heb Hans Dulver uh, Met uh, Terror... They're Madness. Ja. <laughs> We zijn weer terug. We waren net een heel verhaal over. Uh, de, nou ja, eerst over Jan Tiel en uh, ik vroeg ook een, een, een, een ak hoe is, is Jan Tiel nou aan, aan Paul Lodewijks gekomen? Uh, een buurjongen. Was gewoon een buurjongen. Uh, die nieuwsgierig was wat ze deden en eerst deed de boodschappen en uh, ja welke jonge jongen had geen belangstelling in maar <laughs> ...om er op te rijden en om te reizen. En Paul was een weggeloos talent. Ja. Werd in heel Amsterdam werden brommers opgevoerd. Hè? Want ik, wie ook spreek van onze generatie zo'n beetje. Ja. Iedereen voerde brommers op. Ja, ja. ik verdiende ik ik ik bijvoorbeeld geld Ik ben omheen. ze nooit tegengekomen toen ik jong was, moet ik heel eerlijk Die zeggen. Die opgevoerde maar... brommers niet? Nou ja, nee, sowieso. En jongens met brommers niet, uh, nee. Je kwam dan nou jongens tegen of dat. Nou, niet veel. Het ging weer met meisjes om. Maar oh, dat, ja. dat valt mij op, wie ik ook spreek. En nu bij de dierobalansen zit ook iemand die. Uh, is helemaal gek van Porsches. maar die heeft vroeger ook altijd brommers opgevoerd. Ja, en net zoals. Uh, uh, je had het ook. Je had ook een amw blokje Je had het geloof ik in een kart gebouwd. Je was al, gelijk was, begonnen met auto's. Nee, maar zo, zo verdiende ik mijn geld om, uh, om te kunnen racen laten. Want ik zat op school. Ik zat gewoon op de HTS. En ik begon met racen. Dus voer die brommetjes. Maar ook. was dat zo makkelijk dan? Dat ieder, elk jongetje dat kon? Nou, als het, als het boven de 80 km per uur moest gaan, dan werd het moeilijker. Nou, okay. En dan werd het interessanter. Nee, nee, kijk. Het was niet zo moeilijk. Want ik maakte het vrij simpel. Wij maakten van 50 cc, zetten we 60 cc. Schieters. Oh, ja, dat ja. vals spelen. <laughs> en grote carburateur. Ja, grote carburateur. En later een expansie uitlaat. Ja. Nou, daar ging zo'n ding, dat hield je niet voor mogelijk. Een hoge, hoge druk kopje, de kopje werd een beetje af... Uh... Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, we hadden het nog over... ...Yamati... Uh, je, je, je, je ...dat die, die ook een hele boost hebben gekregen... Van, uh, ...toen ze spullen kregen van Suzuki. Ja. Ik kocht namelijk een partij... ...en... ...in Bad Hoeverdorp... ...van het Suzuki-reisteam... ...het officiële fabrieksteam... Zat hij in Bad Oeverdorp? Die zaten in Bad Oeverdorp ...in een hotel. Huh? Oh. En die hadden... ja toen reden ze nog 50 cc met twee cilinders ja. en dat ging over naar 50 cc 1 cilinders ah. en ook met datzelfde ging over voor de 125 cc en die, die mensen zaten ja, die vonden geld wel leuk dus die hadden een verschrikkelijke partij onderdelen waaronder voorwielen, remmen, uh, cilinders, zuigers. zuigers. Maar het allerbelangrijkste was dat wij zuigers kregen van de twee 125 cc c, ah. en dat waren stalen zuigenveren. En daar, uh, dat was een gave, ja. uniek. Want dat maakte mogelijk om cilinders te maken met hele grote poorten. Heel grote uitlandpoorten, ja. ja. Als je die zuigenveren stuk. Ja, want ja, dat hadden wij niet. En we hadden ook geen geld om die dingen te maken. Men moet niet vergeten dat, dat we het over de zestiger jaren hebben. Dat was geen geld. Nee, nee. Er was vervoering, waren die en Dat was tijd. was energie. Dat was... Zin. Kunde. <laughs> kunde, ja. Want... Ongelooflijk zo. Martin was niet te geloven Het jongen jong was. Als je de versnellingsbak zag die Martin maakte, ja, Martin mij was, ja. Niet te geloven. En dan lieten we het steken, de tanden steken en harden in uh, diemen. Oh, ja. in diemen, niet bij blond tandwielen, die had je ook in, Zandvo in Amsterdam. Daar heb ik nog een stage gelopen. Ging je ook, oh, ja. ook zelf tandwielen ja, steken? Ja, ja. Ja bij, de, ja, bij de Hoerenbuurt. Ja, bij het Auge. Uh, uh, ja. ja. ja. ja maar jullie deden dat uh, daar, oké. Okay. En, uh, en, maar die, wat, wat voor boring was die zuiger dan? Die Suzuki, de, yeah. paste. Paste. Millimeter paste. Ah, okay, Dat paste. 40 mm of zo? Dat paste. oké, dat ging heel goed, dat weet ik niet meer. Nee, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, precies, uh, zuigenveren van, van Suzuki. En uh, dat, uh, dat gaf natuurlijk Jan Tiel en mij wat een boost... dat ze uh, een ja. grotere uitlegpoort konden rijden. En, uh... Ja, ik moet hier ook bij noemen dat Benny Heijman... heeft op het Waterhoekplein ook nog een deel van de partij gekocht... en geschonken aan uh, Yamati. Benny Heijman? Benny Heijman. ken ik niet. Benny Heijman... Uh, er was een man die altijd reist op noord -Omangse. Oh. En daarna heeft hij bij mij gekocht een Yamaha TR2. Maar dat vond hij lastig. Want TR2, dat is Hij is veel nerveuzer, zo'n twijtakt, als een viertakt. Als een viertacht, ja. Het drijft heel anders. Dus daar moest hij heel erg aan wennen. Maar... <laughs> Ben, Benny, Heijman. Benny Heijman is een van de mensen die je kunt vertrouwen. En een groot talent. Oké. Okay. Ja. En zo zijn ze ook uh, Leo Comu uh, tegengekomen. Ja. Ja. Dat is dus ook, uh, dat was, die woonde in Hilversum. En, die, ja. uh, en, en Jan uh, besloot om, um, uh, en wat u mij waard, om Leo Martijn, Comu te helpen. Maar allemaal vreemd voor hem te maken... Want ze waren ook nieuwsgierig naar de 250 c-klasse. Ja, waarom? Ja. Daar wilden ze ook wat in doen. Ah, okay. Jan hij heeft nog bij Bultaco een 250 c gemaakt. En maar dat ding, dat liep niet. In de jaren 70. Dat was de tijd dat Jan in dienst was bij Bultaco... Ja, maar dat is veel later. Dat is helemaal dat na de hematiteit. Ja. ja, dat is na de die Hij heeft die nog een 2,5 gemaakt. Maar dat ding liep niet. Want hij liet, of hij liet de zuigers tegelijk op en neer gaan. Of contra, dat of weet contra. ik niet meer exact. Nee, nee, nee, nee. Maar goed, over die Leo Camus. Want dat uh, wat was ook wel ook een goed kreur, toch? Leo was, had kende geen vrees. Nee, dat, ja, precies. Leo moest winnen. En Leo ging daarvoor. Weegeloos. Want dat zei je ook, hij was een keer gevallen in de beek. Ja. Bond en blauw, volgende <laughs> dag toch weer op dat ding trainen. Precies. Ja, ja, ja, ja. Helaas is hij dus gestorven in, in, in, in uh, Tubbergen, Ja. Tijdens een wedstrijd. Maar ja, dat was, wil je zeggen, is een gevaarlijke sport altijd geweest. Nee, hij ging dood in het bos in uh, Zandvoort. En Rob Bron stopte om bij de pits te zeggen... er is een ongeluk gebeurd. En het kostte Rob... Ja, dat kostte Rob zijn uh, kampioenschap. Uh, uh, ...punten waarop hij dus geen kampioen van Nederland. van Nederland werd. Ja, ja, ja, precies. Um. En ik moet ook, wat ik ook tragisch vind... is bijvoorbeeld een boet van Dulmen, een wegeloze rijder... waar we het al over hadden... Ja? met die merkwaardige rijstijl. Ja, ja. ja die, uh, dat zo'n man... Uh, dan overleid... op de fiets... Ja. <laughs> ja. In zijn eigen dorp. In zijn eigen dorp. Want ik hoorde nog schakelen in Assen... van vijf naar zes... en ik denk dat dat toch dik tegen de... driehonderd kilometer was. En toen hoorde ik het achterwiel nog... voordat hij grip had. Spinnen, ja. Ja, ongelooflijk. Ja, maar een rijder, een coureur Ja, zeker. Je kende ook... Eh, uh, Pachter. Ja. Dan vind ik een beetje, ik de ging duw die duwen juist al hoor. Ja? Ja. Want, uh, Zullen we het daarover hebben na het nieuws? Ja. Even uh, een, een stukje: Rita Franklin met respect draaien. Oh, en dan gaan, gaan we naar komt. het nieuws. Oh ja, op het nieuws. Ja. ja.